De NAM mag tot 2027 gas winnen in velden in Groningen, Friesland en Drenthe. Minister Wiebes heeft daarvoor groen licht gegeven. Het meeste gas komt straks uit de velden Eleveld en Fries-Zuid. De minister wil naar deze regio's uitbreiden... omdat op andere plaatsen de gaswinning wordt teruggedraaid. De plannen liggen tot eind dit jaar ter inzage. De reeks arrestaties van de Russische oppositieleider Navalny... enkele jaren geleden waren politiek gemotiveerd. Dat oordeelt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in een hoger beroep.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 Door een fout is in heel Flevoland het luchtalarm afgegaan. Het gebeurde rond kwart over elf. De brandweer laat weten dat er iets misging in de meldkamer... en mensen zich geen zorgen hoeven te maken. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Al is regionaal mist of belage bewolking vrij hardnekkig. En vanmiddag later schijnt dan uiteindelijk overal wel de zon... bij een graad of 13. Ook morgen eerst reis, later zon en dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS-journaal.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 ...bij het tweede uur van ZFM Lunch... ...hier op ZFM Zandvoort 106.9 FM... ...of www.zfmzandvoort.nl... ...daar vindt u al onze informatie... ...en daar is vanavond ook onze livestream te vinden... En op Facebook bij de Ondernemerschala. En we zijn live vanaf half negen met de Ondernemerschala hier op ZFM Zandvoort. Dus er is genoeg te doen vanavond hier rondom de Ondernemerschala. We gaan even nog naar het plaatje luisteren. En dan zijn we zo meteen terug met Serdi en Nicky over van alles en nog wat en Hollands School Talent. En daar gaan we zo meteen meer over horen hier op ZFM Zandvoort. September speciaal voor Dolly gedraaid vandaag, omdat ze daar zo van houdt. Het heeft eventjes geduurd, maar ze zijn vandaag hier speciaal voor ons in de studio. Serie en Nicky, goedemiddag en welkom bij CFM lunch. Goedemiddag. goedemiddag. Hebben jullie al geluncht? Nee, nog nee, niet, nog eigenlijk. Niet. Ja, vertel, wie zijn jullie? Jullie komen in ieder geval uit Zandvoort en, uh, en een beetje uit België. Ja. Uh, vertel wat over jullie zelf. Wel, uh, we hebben al negen uh, jaar een uh, lat huwelijk. Ja, uh, yeah, Serdy is, uh, is een beatboxer en uh, ik ben een uh, zangeres. Uh, en yeah. ja... Dat kan ik meer vertellen. Ja, ik word een We een en we treden graag samen op. Ja, nou ook. Ja. Uh, ik ga eventjes tien jaar terug, Nikki. Ja. Toen leerde ik jou kennen. Ja. Dus uh, deed je nog een studie, hè? Um, wel, wat voor studie was dat ook alweer? Ja, ik zat op de Amsterdamse Theateracademie. Dus ik heb een uh, opleiding tot uh, theatermaker gedaan. En toen deed je mee aan het Kunstverstijn. Ja, dat klopt. Ja. Als cabaretier. Ja. Ja, en dan, ik weet het heel goed dat ging niet over tieten. Oh. <laughs> dat, is, dat is pas ergens in voorgekomen, maar het ging ja. vooral over uh, ja hoe heel veel vrouwen in de media uh, ja, zich uithongerden om volgens een ideaal plaatje in beeld te komen, en dat ik vond dat je vooral trots mag zijn op je lichaam zoals je bent. Als je rondingen hebt, aangezien ik daar zelf ook genoeg van heb. <laughs> dus, uh, ja. nou, ik weet nog heel goed dat de jury daar in ieder geval uh, daar onder de, van dat stuk onder de indruk was. En dat je daarna ook nog een keer terug bent gekomen bij een ander optreden op het Gassersplein. En zo. Ja, ja. En nu zit je hier, was heel leuk. tien ja. jaar later, in de studio bij CFM, ja. samen met Serdi. En jullie hebben al een behoorlijk avontuur in de muziek uh, meegemaakt ja. uh, in België. Vertel mm -hmm. daar meer over. Wel, we hebben meegedaan aan uh, Belgium Got Talent. En uh, we zijn uh, doorgeraakt tot in de halve finale daar. Uh, het was een echt een hele vette ervaring. Uh, de coaches, de, uh, ah, de momenten, de optredens, het was allemaal echt heel vet. Ja, je leert heel veel nieuwe mensen kennen en, en ja, het is gewoon een hele bijzondere ervaring om, om zoiets te mogen doen. Om, mm -hmm. om ja, op televisie mee te mogen doen en ja, het was blijkbaar het best bekeken... Um, Belgium's Got Talent, seizoen ever. ever. Dus er waren 1,2 miljoen kijkers, als ik het goed heb. Ja. En ja, dat is heel gek, want we merken het nu ook als we in België op straat lopen. Dan worden we overal herkend. En zijn er mensen die op de foto willen? En, dus dat is heel bizar om mee te maken. Maar wel mm -hmm. echt superleuk. Je krijgt heel veel leuke reacties. Ja, ja en ik denk ook dat je er veel van leert. Want hoe gaat zo'n traject? Je, je geeft je op via internet, via een website. ja En ja. dan... Nou ja, dan, uh, dan mag je natuurlijk auditie gaan doen voor de, voor de echte jury. Eerst de voorselectie, hè? Ja. Maar goed, ik weet niet in hoeverre we daarover in. Uh, ja, ik denk dat we ik daar wel over hè? Ja. Maar uh, nou ja, goed, je gaat voor de, op een gegeven moment natuurlijk voor de echte, echte jury auditie doen. En ja. Ja, als die je uh, goed genoeg vinden, dan, uh, dan mag je door naar de studio-show. En dan is het aan het publiek natuurlijk om te stemmen of je door mag ja. of niet. En, en dat was gewoon gebeurd. En dan ja. ben je tot de halve finale gekomen. Ja. Echt, um, echt leuke optredens, goede optredens. Ja. Um, Serdi natuurlijk met zijn t-shirt. Oh. Ja. Ja. Ik draag ja. constant ja. kop van dat met ik... mijn eigen kop. Ja. Eerst uh, had je een t-shirt met je eigen kop, maar later ook met, uh, met de jurylid, toch? Nee, nee, nee. nee. Ja, dat was ook een kop van mijn eigen. Maar we hadden... ze had ook een uh, t-shirt gemaakt voor... Uh... Uh, ja, ik, heb, ja. cool waters. Ik, ja. ik heb hem uiteindelijk nog niet aan hem kunnen geven. Ja. Oké. Okay. <laughs> maar het was, <laughs> ja. het was uiteindelijk, hij had een soort van grappig tegen mij in de backstage gezegd: van, uh, oh, ik zou het eigenlijk ook wel willen, zo'n uh, zo shirt met Sheridan's kop erop. En toen had ik gezegd, nou weet je wat Koen... als wij in de finale komen... dan maak ik voor jou zo'n shirt met, uh, met Serdi's hoofd erop. Ah. Maar we waren natuurlijk net tot de halve finale gekomen. Maar ik had zoiets van, weet je wat... ik maak dat shirt toch één met Sherdis hoofd... en toen heb ik uiteindelijk ook één met zijn hoofd gemaakt. Maar uiteindelijk zijn we niet meer... Uh, ja er gekomen om nee. dat shirt te geven. Dus hij heeft ja. nog te goed van me. Ja. Ja, ik, ik heb er zo eentje van jou van mijn hoofd. Ja, klopt. Ja. Ja, ja, ik zit ja. hem zo meteen wel even op Facebook. Ja. Ja. Dan kunnen mensen het zien. Maar uh, ja, dat is, uh, het is wel heel leuk. Het is wel een, uh, je dat is wel leuk, van, een leuk gimmick, weet je, tijdens ja. een show. Mm -hmm. dus, ja. Uh, dus ja, in ieder geval, uh, jullie hebben daar veel mogen optreden... In, de, uh, in ieder geval tot de halve finale. Nou, dat is natuurlijk uh, al een heel eer. Je wordt bekend uh, in België... Ja. Uh, het gaat maar door, hè. Uh -huh. Ser die in een film... of in een serie speelt serie, in België. Ja. ja. Dus, uh, ik uh, heb ook ooit in een film gespeeld. Dat was ook tien jaar geleden. Maar uh, nu heb ik een serie gespeeld. Dat is de Dertien Gebodenen. Uh, die is nu op televisie in België. En uh, blijkbaar... VTM. Ja, op VTM. En blijkbaar is die ook een... Uh, Top nummer 1 uh, hit van series in UK, in Engeland. Heb ik ook zien passeren op internet. Dus uh, het is een actiethriller uh, serie. En, uh, ja, het is echt vet. Uh, mijn kop komt constant op tv. Dus, uh, dus, dus <lacht> wel, uh, iedereen stuurt me video's door van. Ah, ik heb je gezien, ik heb je gezien. Dus uh, ja, dat is echt wel vet. <lacht> dus je hebt uh, veel, uh, veel reacties. Ja, heel veel. <lacht> Maar ja, dan kom je tot een punt. Um, ja, Nederland heeft natuurlijk ook zo'n uh, programma... ons Got Talent. Ja. En daar hebben jullie het nu ook voor opgegeven. Ja, ja dat klopt. Well, dus dat uh, is heel spannend allemaal. Ik, ik ook. Ik <laughs> vind het heel spannend. Ja. Het wordt, uh, als ik begrepen heb, is het vanaf begin, uh, begin 2019... dat het weer op televisie komt. Ja. Dus, uh, nou ja, hopelijk zien jullie ons tegen die tijd uh, voorbij komen. Ik hoop het ook. Dus uh, <laughs> het is allemaal zo heel spannend... Mensen moeten dat gewoon goed in de gaten blijven houden. Ja, precies. Echt ja. wel. Ja, Serdi en Nikki, jullie treden samen op. Uh, Serdi als beatboxer, Nikki als uh, zangeres. En jullie mm -hmm. hebben ook een uh, naam natuurlijk voor jullie samen. Ja, in België gingen we inderdaad als uh, de Alietjes, Maar Serdi en Nikki is ook gewoon uh, prima. Prima. <laughs> ja. We gingen als Alietjes omdat we getrouwd zijn. Dus uh, ja. daarom omdat onze achternaam zo is. Maar we dachten dan misschien dat misschien Serdi en Niki een beetje beter klinkt dan de Alicis. Want de Alicis is een beetje moeilijk op te zoeken. Mensen weten niet hoe ze dat ook moeten opschrijven. Maar Serdi ja. en Niki <laughs> blijven wel uh, herkend eigenlijk. Ja, denk ik dus ja. Maar ik ben benieuwd, uh, Serdi. Ja? Heb je, heb je wat uh, in petto? Ja, ik zal u wel iets laten horen. Een kleine improvisatietje. hè? Oh, ook, oh, ook, ook, ook, ik, ik snap het nog steeds hoe, hoe een beatboxer dit voor elkaar krijgt. Ik vind het goed. Dank je wel. Applaus, applaus, applaus. Het is niet dat er meer publiek staat, maar we uh, veel <lacht> meer applaus. Ik snap dat voor je. Ja. Ja, en uh, ja, zometeen horen wij Nicky natuurlijk erbij in combinatie. Want eigenlijk ben jij de orkestband voor Nicky. Ja, als je het bent. Gaan we zometeen gewoon even horen. En dan gaan we gaan eerst even een plaatje draaien en dan komen we zometeen bij jullie terug met nog meer verhalen. De Max. Moving too fast I'm Trying to catch a moment But it slips through my hands All I see are long Gezellige muziek hoor je hier op CFM Zandvoort bij CFM Lunched. En uh, we zijn nog steeds uh, gezellig in de studio met Serdi en Nicky. En uh, ja, we hebben net de beatbox kunsten van Serdi gehoord. Dus zo gaan van jullie beiden natuurlijk uh, Nicky haar zang horen. En uh, jij als uh, orkest. Oh yeah. Oh yeah. <laughs> Maar, uh, maar ja, de, jullie wonen in, uh, in Zandvoort en een beetje in België en zo. En uh, zo pendelen jullie af en toe heen en weer. Mm -hmm. um, maar jullie gaan ook een leuk project doen uh, bij, uh, in Zandvoort Noord. Ah, ja. ja, heel leuk. Ja, ja Wij ja. gaan uh, bij uh, On Air Dance gaan wij, uh, workshops geven. En Serdi uh, gaat uh, beatbox workshops geven. En ik ga theater workshops geven. En dat begint in de, kerst de kerstvakantie. Dan, uh, ja. dan hebben we... Een dag staan dat we dat gaan doen, dus daar hebben we heel veel zin in. En ja. ik zie je hier op internet uh, op wwwonair uh, dancenl daar staat binnenkort de informatie over die workshop. Ja, ah, ja, dus, ja. In de ja. Eerste dus, ja. Dus dat is hartstikke leuk. Gaan we het zeker ook eventjes uh, binnenkort uh, tegen die tijd nog even over hebben? Dan ja. bellen we gewoon leuk. eventjes met uh, de dansschool daar en dan uh, komt dat uh, helemaal uh, goed. Want jullie hebben al eerder daar een workshop gegeven, toch? Ik, uh, ja, ja, ja, ja. ik heb een beatbox-workshop gegeven. Dus, uh, en dat was uh, wel uh, vet. Was het uh, druk? Uh, er waren er acht, negen kinderen. Loot. Dus wij hopen dat er meer komen. Dus, uh, meer zielen, meer vreugd. Ja. Dus hoe meer mensen dan er zijn, hoe meer uh, dat we kunnen improviseren... en meer kunnen samenwerken als een groep, weet je. Ja. En uh, al ja, als die mensen willen komen, ja, altijd welkom. <laughs> Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar, naar jullie, naar jullie uh, samen... Ja, okay. <laughs> nou, kunnen we het, wat uh, laten horen. Laten ja. horen, zo ik All right. I keep on falling... In... And out of love... With you... Sometimes it makes me do Sometimes I feel good At times I feel used And knowing you darling make me so confused I keep on falling Some love with you. I, I I you I never loved someone The way Loving you <coughs> oh, oh, I <coughs> Never felt this way <coughs> How do you give me so <coughs> much pleasure And tell so much Just when <coughs> I think <coughs> I've taken more than water Ja! Yeah. Lekker hoor. Lekker, lekker, lekker. Heerlijk. Dankjewel. <laughs> dus, uh, dit hebben jullie toch ook gedaan bij een van jullie audities? Ja, die hebben we gedaan in Belgium Got Talent audities, Ja. ja. Ja, helemaal leuk. Ik ben benieuwd wat er uh, gaat gebeuren, in ieder geval uh, in Nederland en dat houden de luisteraars gewoon eventjes uh, opwachten totdat uh, alles bekend is en op de Facebook is geweest en daarna ja. komen jullie gewoon nog een keertje gezellig langs hier in de studio. gezellig doen we. Uh, Ja, we gaan dat gewoon uh, doen. Stel uh, mensen willen wat meer informatie over jullie hebben, zijn jullie ergens te vinden op internet? Ja, ik denk dat je ons het beste op, uh, op Facebook kan vinden. Als ja. je zoekt op uh, Serdi en uh, Nikkie. Serdi, S-E-R-D-I. En Nikkie is uh, N-I-C-K-Y. En um, ja, ook via Serdi's website. www.serdi.be. Www .serdi BE, Be ja. van België. Dus uh, ja. Dus uh, genoeg uh, informatie uh, die, die mensen kunnen vinden op internet over jullie. En vooral natuurlijk... Uh, ja, Hollands Cotel het in de gaten houden. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Bedankt. Heerlijk. Ja. Doei. Hoi. A shower and the blood starts pumping out on the streets. The traffic side jumping and folks like me on the job from nine to five, working nine to five. What a way to make a living, barely getting by. It's all so taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to try. Shed. Just a step From a busman's letter But you got dreams You'll never take away In the same boat With a lot of your friends Waiting for the day Your ship will come in And the tide's gonna turn And it's all gone You would think that I would deserve a fair promotion Want to move ahead But the boss won't seem to let me I swear so. hier op CFM Zandvoort met Night to Five. Hier op uh, CFM Zandvoort luncht. En uh, wel bekend uh, van uh, het programma House of Talent op SBSS. Wat uh, elke dag vanaf uh, 7 uur op SBSS te zien is. Het is uh, tijd voor het regionieuws met Dolit en Pierik.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 And I look across the water and I think of all the things. What you doing? And in my head, I've been a picture well, since I come home. Well, my body's been a maggot, and I miss your gender here and the way you like the dragons. Won't you come on over, stop making a fool hope Your dinner, cajeting. I hope you'll find the right man who fix you for you. And now you're stopping uh, in anywhere, change uh, the color uh, of your hair. Uh, And are you busy? Uh, uh, uh, And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Uh, uh, Yes, I'll come home. Well, my body's been a mess, and I miss your ginger head and the way you like the days. I want you to come on over. Sometimes I go out by myself And I look across the water And I think about all the things why they're doing And in my head I paint a picture Since I come home Well, my body's been a mess And I miss your gender hair And the way you like the day. So come on. Arita Fleek, sorry hoor, Franklin hier op CFF's antwoord. Ik kwam even niet uit mijn woorden, maar ja, dat heb ik wel eens vaker. Um, gewoon een beetje spraakwater nemen en dan komt het vast helemaal goed. Uh, vandaag zijn wij natuurlijk live op het, uh, ja, bij de ondernemers, vanaf half negen zenden we live uit op de radio. Maar daarvoor vanaf half tien, of nee, vanaf half, uh, ik ben helemaal in de war of zo, vandaag... Uh, nu om half acht begint de voorbeschouwing op Facebook en de Zandvoort uh, CFM, Zandvoort app. En uh, daar, die kan u altijd downloaden via de App Store en, uh, en alle andere appwinkels uh, waar uh, onze, onze app te koop is. Of nee, te, te downloaden is. Nieuw te koop, gratis te downloaden. En uh, dus vanaf uh, half acht zijn we daar live. Met, uh, met de voorbeschouwing met alle ondernemers die genomineerd zijn. En daarna om half negen live uitzending. We vanaf uh, de ondernemersgala, we gaan het helemaal door, uh, door vooruitzenden. En uh, u blijft dan op de hoogte van het uh, laatste nieuws daar. En vanaf tien uur is de nabeschouwing uh, met uh, allerlei interviews met uh, de genomineerden en de grote winnaars. Dus uh, heel veel... Uh, Gezelligheid vanavond op de radio en uh, heel veel meer. Dus uh, blijf lekker luisteren, want zometeen hebben we natuurlijk Matchbox. Daarna hebben we Hans Wassenaar en, uh, en daarna is het, uh, is het alweer zover. Rond die half negen gaan we gewoon lekker starten met de ondernemerschala 2018 hier op CFM Zandvoort. En uh, langzamerhand zijn we aan het einde gekomen van CFM Lunst. Maar u verwacht natuurlijk nog een paar plaatjes van ons. into infinity We're higher We're reaching for divinity op CFM Zandvoort. Ivoria, ja, natuurlijk de grote knaller van het Songfestival. Uh, ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze gezellige CFM Zandvoort lunch. En uh, ja, helaas vandaag niet met Dolly te Pierik, maar die zal u zeker vanavond tussendoor horen op de radio natuurlijk uh, bij de Zandvoortse Ondernemerschala 2018. In ieder geval vanaf half acht ziet u mij live op de stream bij CFM app en Facebook. En daarna hoort u ons live op CFM Zandvoort om half negen met uh, allerlei... Uh, Interviews, reportages en natuurlijk live verbinding met de Ondernemerschala 2018. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik zeg u tot volgende week weer, want dan zijn Dolly en ik er gewoon gezellig weer. En u gaat nog even luisteren naar Bonnie M. met Sunny.